En dan is er nog een sleutel met een label van de stad Een sleutel van? Ja, van, dat weet ik niet Maar ik heb zo het idee dat vader Sion ons dat zal kunnen vertellen Gewaard hmm. bevriend met Lukmaas? Wacht, oh, bevriend, ik kende hem, ja Hij werkt, enfin, werkte voor mijn vader, op die manier ja. Dan ging ik wel eens met hem uit, hè? Gij en uw vrienden?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 Gisterenavond, André. Wat? Ah, wel. Waarom is het op televisie? Ah, ja? En net, die zei nee, dat ze... Ja, je zei dat ze ingaan op het voorstel van de dieven. En dat ze nu verder wachten op de richtlijn die nog moet komen. Nee. Allee. Zeg, twee miljoen euro, dat is toch godverdomme veel geld, hè, voor een schilderij. Oh. En we willen maar proberen toe te komen met een pre van Niemendal? Voilà, oh, Andreetje. je moet geen appels met citroen vergelijken, niet? Hoe? Oh. dat kost geld. Akkoord. Wat bringt brengt ook op, hè, Je gaat hier gewoon zijn aanschuren, zei. Naar brugia. Met tussen tegelijk, hè. Tegen tien euro per kop. Rekent een keer uit. Ze, en wat ons loon betreft, heeft toe. Met die eenheidspolitie eien we toch een schone stap vooruit gaan, hè. Ja. Ah, bon. Ja, kan ik ah, dat kan ze... geloven. Maar, uh, ik weet de ding, niet. Moet ja. ik het niet af en toe een extraatje neen? hè? Zo was kreet zijn ze, om het einde van de mantel. Ehm um, dat je er zelf over begint met die extraatjes, hè. Ik zou het toch maar hebben Wat bedoel je? Eh, maar ja, van um, Vanin vraagt zijn eigen hoofd of hoe dat, dat komt... dat hij die van Brug Sandersblad hebt door te worden... van die een mogelijke aanslag. En minder dan een uur dat dat in een brief hier was toegekomen. En hier Andreetje, Andreetje, Andreetje lustert. Ik heb je zien staan aan het van de kruinenbrug te horen met plasmans. Ik heb toen niets willen zeggen, maar... Ik heb uh... niets verteld dat niet geweten mochten zijn. Bon. Bo, dat zag je hier. Heb je dat artikel gelezen? Tch. Een beetje futiliteiten over de neta... En dat je tegenwoordig bij al de grote manifestaties gevaarlijk van een aanslag he, dat hij ziet dat de mensen nog veel langer weten ja, ja. dan van Akkoord, akkoord. akkoord, Maar kan je verwetten he? Ja. Goed. Dus het moet staan voor spannende dagen. Denk in het vervolg twee keer na, hè, voordat je weer begint te babbelen. Ja. Heb veel begrip van van in, ga je niet moeten rekenen in deze val. Ja, dat is goed. Want die twee komt gewoon als iedereen. Kan je verwetten he? Ja.